Goedenavond, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NOS op 3. In Garsthuizen, noordoostelijk van de stad Groningen, is vanmiddag een aardbeving geweest. Het KNMI meldt dat de beving een kracht had van 2,2 en dat het komt door gaswinning. Mensen die daar wonen hoorden twee zware dreunen achter elkaar. Er kwamen tientallen meldingen binnen bij de bevingsradar. Ik hoorde opeens een enorme knal en ik dacht in eerste instantie dat het een vliegtuig was die zeg maar door de geluidsbarrière, want die knallen hebben we wel vaker gehad hier. Maar En seconde later kwam er een enorme dreun en toen ging het huis ook helemaal op neer. Ze het huis echt een wipje maken en uh, nou toen was het weer stil. En toen brak de, de, de toestanden op de dorpsapp die uh, mensen die reageerden. Ah, beving, ah, beving, ja, Beving, ja. Over schade is nog niks bekend. De gaskraan in Groningen is dicht. Toch kunnen er nog bevingen zijn omdat door het vele gaswinnen onder de grond nog veel drukverschil is die dus voor aardbevingen kan zorgen. Een man van 21 die als tiener een moord pleegde moet van de rechter extra worden behandeld in een tbs-kliniek. De man kreeg in 2017 de hoogst mogelijke straf voor iemand jonger dan 16 jaar voor het vermoorden van Romy. Die was toen 14. Zijn jeugd-tbs wordt nu omgezet naar tbs met dwangverpleging. De man is het niet eens met de straf en gaat in hoger beroep. En het is 31 oktober, de avond voor pompoenen, trick-or-treat en doodenge versiersels natuurlijk. Halloween! Op een buitenschoolse opvang in Delft kregen kinderen daarom een cursus schminken vandaag. Maar dan wel eentje voor gevorderden. Deze make-up artist legt uit wat het zo bijzonder maakt om te schminken voor Halloween. Je gebruikt wel wat meer technieken om het als wonden eruit te laten zien uh, met de 3D-effecten. Dat is meer een kinderschmink, maar ja, toch nog met extra bloed. Wat is nu jouw meest favoriete? Ja, dat zijn er een heleboel. Nou, kies er eentje. Ik vind dit leuk, net als dat hekje, is heel leuk om te doen uh, bij kinderen. Maar bij een volwassenen is het natuurlijk leuk om die mond helemaal eng en een soort van open gereten eruit uh, te laten zien. Ja, en zombies, dat blijft gewoon leuk, want dat ziet er gewoon ja, vies en eng uit. Het weer dan vanavond en vannacht blijft het droog. In het zuiden hier en daar mistig. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Morgen vooral bewolkt met hier en daar een spetter. En dan maximaal 15 graden. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de AWB-verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM. Op TV, radio en internet. ZFM.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 loslaten gesproken. En dat was afgelopen zondag. Toen waren ze ook te zien tijdens de popronde in Horen. Deze band, Hunk genaamd. En Hunk, ja, uh, dat is iets uh, wat, wat uh, de band bedacht heeft. Van Je, moet er, je kunt ervan houden en uh, een beetje aaien. Maar het is eigenlijk ook van alles wat... Uh, het ene moment zijn ze zacht... en het andere moment zijn ze gewoon niet te hard. Hè? En dat uh, is wel een beetje op een gegeven moment... wel met... Onder meer dit uh, nummer. Blushing over nothing. Uh, wat ze wel voor elkaar wisten te krijgen. ze wisten de hele tent wel weer mee te krijgen. En ook heel bijzonder is dan. Joan de Bruin Kops. Want die loopt twee keer naar buiten. En uh, tijdens, uh, tijdens uh, <gust> gewoon het optreden. En dat ik dan me afvraag. Wat uh, zullen die mensen op een gegeven moment wel denken als ineens zo'n blonde dame in één keer uh, de, de, de straat op ziet rennen en uh, helemaal uitgelaten zijn. Maar uh, dat is een onderdeel van de show. Um, Blushing Over Nothing, een van de singles die ze hebben uitgebracht dit jaar. Um, in de studio, want we zijn in uur nummer drie terechtgekomen... Zit Seb Adams en we hebben al twee nummers van hem gehoord. Nightmares en Flare Guns en Langan. En straks krijgen we nog More Than You Know en de meest recente single Guitar Hero 3. Zeker. Ja, eh, drie. Eigenlijk drie. Want, ja. Uh, ja, drie mag ook. Drie mag ook. Uh, okay. Want ook over jouw muziek. Je, je zei het al. Uh, Green Day zat, er, zat erin. Ja. Maar ik, uh, zit, er zit ook nog iets uh, van, een soort, uh, van een soort van jaren tachtig-vibe. Uh, zit er nog wel een beetje in? Uh. Of uh, mag ja. ik dat dan nu weer niet zeggen? Ja, ik denk. ja Guns N' Roses is natuurlijk eigenlijk ook ethisch. Een ja. uh, beetje ook, ethisch. Ja, nog, nog net. N nog net. Ja. Ja. Uh, dat is wel een hele grote inspiratie. Ja. Uh, ja, sowieso uh, een heleboel jaren tachtig uh, rock vooral. Ja, ja een uh, beetje de Amerikaanse power uh, rock eigenlijk zo'n beetje. Ja. Dat, dat, dat, uh, dat is een beetje uh, wel waar, uh, waar jouw voorliefde in je hart een beetje uh, ligt. Zeker, ja. Ja, ja, ja die, uh, die vonk die is gaan overslaan zowel door Kiss als door Guns N' Roses. Ja. Guns N' Roses is meer bij me gebleven. Ja. Um, ja, Kiss is wat meer op de achtergrond uh, geraakt. is eigenlijk ook een jaren zeventig band zelfs nog. Ja, ja. Ja. ja. ja maar... Beschilderde mannen waren dat, hè? Uh, of ze, ja, oh, ja, ik weet niet of ze nog, uh, nog wel eens optreden. Paul Stanley, Gene Simmons. Uh, nou, Gene Simmons, die is, uh, want ze zijn wel gestopt als Kiss. Ze hebben uh -huh. alle rechten ook verkocht, volgens mij. Ja. Uh, maar uh, Gene Simmons die uh, kan nooit ophouden met toeren, denk ik. Dus die, uh, die is gewoon nog steeds uh, bezig. Heel <laughs> oud, is die man ja, eigenlijk? Uh, geen idee. Nee. Maar uh, nee, die had meteen na een jaar zoiets van: ah, ik moet weer op het podium. Dus die is nu als Gene Simmons band is die, uh, uh, aan het toeren. Ja. Uh, ja, dus die. Maar die, volgens mij hebben zij ook een plaat rond 2010 uitgebracht die ik. Uh, uh, nou ja, wel heel veel geluisterd heb. Uh, toen. Ja, Het was cool. de eerste band die ik live zag. Dus ja. De, 2000, ja, dat was 2010, denk ik. Zo ja. weer 14 jaar geleden. Dan, ja. Uh, ja. Uh, want bezocht jij dan ook regelmatig optredens? Uh, ja, dat was de eerste. Dat was met mijn, uh, met mijn vader samen. Ja. Is die uh, ook muzikaal? Uh, Minder. Minder, ja, maar goed. Hij, hij luistert er wel naar, maar hij luistert naar volledig de andere kant van de jaren. Ja, oké. Okay. Dus, uh, maar uh, je ging met je vader naar optredens in ieder geval. Ja. ja. ja. En uh, nou ja, later ook wel naar bandjes uh, ja, in de omgeving. Ja. En uh, nou ja, ik heb bijvoorbeeld uh, ja, wel regelmatig Alter Bridge, uh, Slash, dat soort uh, acts gezien. Het is en, wel uh, een beetje het stevige werk. Uh. Dat is wel het stevige werk. Ja, ja. Maar ook, ook andere artiesten hoor. Ook, uh, ja. Ja, vorige week nog Karia in de Melkweg. Ik weet niet of je die kent. Maar uh... als ik het aan Marcel van Kuik zou vragen, dat is een, uh, ook een radio collega die bij, uh, bij deze omroep uh, zit. Die zegt play it loud. Nou, dat is een beetje de metal kant. En ja. de, uh, de trash metal. Dat vlieg je dan om je oren. Er zijn ja, nee, ook... dit, is een, uh, dit is een gast uit, uit Finland. Het is een maatje van Joost Klein. Hij, me ah, hij, oh, ja. hij mengt echt zeg maar, de, nou ja, de muziek van Joost. Dus gewoon, uh, ja, wat is het eigenlijk? Niet echt een rapper, niet echt een zanger, maar gewoon entertainer met nou ja, ook invloeden van metal. En, uh, dat is heel modern, juist, maar ja. ik luister eigenlijk alles ertussenin. Dus, uh, ja, want met name in Scandinavië uh, is die metal zien uh, enorm. Ja, die is enorm. Uh, ja. uh, maar goed, als ik jou proef, je uh, woorden proef, er zitten er toch ook wel metal dingetjes uh, in. Uh. Ja, ja, rock, ja. metal, ja. Uh, maar, maar ook hele andere dingen. Vlogging Molly, Ierse Ja, dat is weer uh, een totaal andere kant op. Ja. Uh, Casey Musgraves ja. heeft een, uh, staat heel hoog op mijn lijstje. Ja. Dat is gewoon Amerikaanse uh, ja, country pop. Ja. Dus uh, ja, ik, uh, ik hou van heel veel verschillende muziek. Ja. Uh, wat, wat, uh, wat zou jij dan nog als songwriter, CQ-muzikant, dan nog per se willen maken? Wat ik zou willen maken, nou. Dat is het leuke uh, uh, leuk dat je dat vraagt. Want ja. Guitar Hero was heel lang die plaat voor mij. Ja, Guitar ja. Hero 3, ja. uh, dat is het nummer geweest... wat ik eigenlijk al heel lang wilde maken. Ja. Maar ik durfde nooit om mezelf daartoe te zetten. Omdat ik dacht, weet je, ik ben niet Slash. Ik ben niet Axl Rose. nee uh, ik, ja dus <laughs> ik, ik kan dat er niet uitkrijgen. Dus waarom zou ik dan die poging doen? Dat, dat had ik heel lang in mijn hoofd zitten. Ja. En uh, toen speelde ik dus dit nummer dus voor het eerst... Ik lag gewoon op mijn bed uh, met een akoestische gitaar. Ik speelde die akkoordjes een beetje. Ja, gewoon, uh, uh, ja, ik bleef ze gewoon loopen, zeg maar. Ja. Op een gegeven moment kwam die eerste zin eruit. Ja. En toen heb ik hem in één stuk doorgeschreven... tot aan het eerste refrein. Ja. Um, en uh, nou ja, dat, dat zal je zo meteen dus horen hoe dat ongeveer klonk. Ja. Um, en toen dacht ik gewoon daarna van... ja dit moet gewoon de sound krijgen waar ik al heel lang uh, naar op zoek ben. Ja. Uh, en, en toen ben ik dus gaan zoeken van... Ja, hoe, hoe kan ik dan die sound van, ja. van mijn helden uh, krijgen? Ja, want het is eigenlijk ook een ode aan jouw helden... als ik de, als ik de song goed beluister. Ja, ja en er ja. zitten heel veel... Ja, ik denk sommige uh, subtiele dingen in... sommige wat minder subtiel... maar het is inderdaad een ode aan heel veel van mijn voorbeelden. Ja. Uh, heb je die ook heel stiekem al veel eerder gespeeld... Uh, tijdens uh, een van jouw optredens... Misschien wel tijdens de finale van de 0,35 Popprijs. polprijs of... Nou, Laat. we hebben die zelfs uh, bij de voorronde gespeeld. Mm. Um, en het leuke was, we hadden toen een hele oude tv mee. Mm. Want ik had zoiets van... Um, die voorronde, dat was in uh, Wisseloord. hele mooie studio in Hilversum. Een hele, ja. hele grote live room. En ik dacht, ja, hoe kunnen we nou uh, hier ervoor zorgen... dat mensen ons onthouden? Uh, en nou, omdat ik ook dingen met video doe... Uh, had ik ook visuals gemaakt. Dus mm -hmm. ik had ook die Guitar Hero uh, uh, visuals, die, die strepen waar je dan Guitar Hero op speelt, uh, die had ik van dit nummer uh, gemaakt. Mm -hmm. um, dus mijn idee was, ja, ik wil dat eigenlijk op een beamer of iets achter mij projecteren. Maar ja, um, Wisseloord die heeft een uh, schuine blauwe muur, dus daar konden we gewoon niet op projecteren. Dus ik dacht, weet je, ik kan wel een, een soort uh, ja, grote uh, flatscreen meenemen, maar dat. Dat is niet zo charmant. Dus ik koop op Marktplaats voor een tientje een hele oude beeldbuis. <laughs> uh, ik bestel een, uh, een converter naar HDMI. Ik sluit hem gewoon aan. En uh, zo hadden wij dus echt Guitar Hero... Uh, die dus gelijk liep met de muziek achter ons. Yeah. En uh, dat was ook het leuke... dat eigenlijk de meeste mensen over dat nummer heel erg te spreken waren. Zo van, wauw, dat is echt te gek. En... Uh, uh, ja, Guitar Hero, dat, dat zit toch in heel veel mensen hun achterhoofd van... Oh ja, weet je nog dat we dat toen uh, speelden. Ja. Dus uh, ja, dat was te gek. Ja. Dus uh, de verpakking is soms ook wel degelijk heel belangrijk... om het nummer onder de aandacht te brengen dat het blijft hangen. Ja, het, het is deels verpakking, maar het is deels ook... Uh, kijk, voor mij zijn mijn teksten heel belangrijk. Ja. Uh, dat is gewoon echt waar het verhaal in zit. Mm. Uh, en ik merk dat dat bij live muziek niet altijd even goed te volgen is. Gewoon ja. puur omdat het gewoon heel hard staat... en heel ja, volledige band is. Uh, dus ik wil ook met mijn visuals... wil ik ook uh, ervoor zorgen dat mensen mijn teksten beter begrijpen. Ja. Uh, dus daarom heb ik ook heel vaak de tekst. En hierbij, nou ja, je hebt bij Guitar Hero ook een soort karaoke-achtig ja, ja, ja, ja, ja. tekstje meelopen. Dus dat had ik hier ook gedaan. Mm. En het, het, het leuke effect daarvan is... Uh, is dat mensen het na twee refreinen gewoon al mee kunnen zingen. Of eigenlijk tijdens het tweede refrein pakken ze het al op... omdat ze gewoon de tekst kunnen lezen en, nou ja, en dan, uh, dan meezingen. En, en dat de, is eigenlijk wat je wil. En de hele zaal uh, ging uh, met je mee. Ja, niet? precies. Ja. En, en dat was heel bijzonder. Um, we gaan zo dadelijk al uh, wat uh, van je... de laatste twee nummers horen. Maar we hebben nog een uh, nieuwe single... Uh, die we nog uh, mogen laten horen. En die is uh, van The Depression Club. Ja, uh, geloof het. Of uh, geloof het nee, ook niet. En die band die bestond ooit uit vier personen. En inmiddels zijn ze gereduceerd tot drie. Maar de muziek is er niet minder om. En dit is de nieuwe single die morgen van deze Depression Club gaat uitkomen. Help myself to you. A WHA- <laughs> Kosten vrienden. De Depression Cup Club, uh, Club. En dat nummer dat heet Help Myself To You. Uh, dat uh, laatste To You is eigenlijk min of meer tussen haakjes. Het gaat over iemand uh, die uh, ja, heel erg uh, vol van zichzelf is. Maar uh, is het dan toch op een gegeven moment nou alles wat er is. Uh, dat is een beetje in het kortste waar het een beetje over gaat. En uh, dat, daar hebben zij dus eigenlijk uh, een uh, liedje over gemaakt. Um, hij zit er weer klaar voor, de, de gast van vanavond. De, de winnaar van de 035 poolprijs Ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Want ja, <laughs> het is altijd leuk als je winnaars in de studio hebt zitten. En Seb Adams is de winnaar van die eerste editie. Terwijl er alweer een nieuwe editie in de maak is. Dus dat is straks op maandag terug te lezen bij deze samenvatting. Maar goed... Uh, twee nummers hebben we nog. En één van de twee nummers is de single die uh, Zeb al voor Guitar Hero heeft uitgebracht. En dat is More Than You Know. Yes. Found your Nintendo DS in the back of my closet. It is memories attached that I thought I'd forgotten long ago. It hurts me more than you know I remember the time that it dropped on the pavement How it barely survived unlike us Oh, we used to be so close It hurts me more than you know I thought I'd never see you again I thought that I had lost another friend Still not over letting you go It hurt me more than you can ever know It hurts me more than you know You started hanging out with folks that you had just met And I wasn't ready to grow up just yet That hurt me more than you know Of us for one more day We got our lives ahead of us to be estranged I thought I'd never see you again I thought that I had lost another friend I'm still not over letting you go It hurt me more than you can ever know till the bitter end And I would never let you go I've missed you more than you can ever know I miss you more than you know I miss you more than you know I miss you more than you know Ik weet dat het een kort nummer is, want dat heb je dus uh, bij de vorige keer ook uitgelegd, uh, uh, hoe dat zat. Want uh, ja, je zat op een gegeven moment, moet ik het nummer nou langer maken? En toen zei je van, nee, ik uh, doe het uh, gewoon zo op deze manier. Uh, en Dit soms moet je... Moet je mij wel zeggen. Ja, precies. Is, uh, ja. En waarom zou je dan uh, nog iets, uh, een extended version uh, van maken als ja, je het precies. in twee minuten kan vertellen? Dus ja. uh, waarom ook niet? Um, en de laatste. We hadden hem al een beetje min of meer. Uh, daar hadden we al een beetje toespeling op uh, gemaakt. De Guitar Hero 3. Yes. Of 3, hoe je het maar noemen wilt. Maar uh, dit is hem echt. Maar dan nu in de akoestische versie. Dit is dus hoe die klinkt. Uh, zoals ik hem voor de eerste keer speelde op mijn bed. Uh, in de kamer waar dit dus ook over gaat. <middels> What happened to the years, where did they go? We used to hang out in my room, now I sit here all alone And this bitter bittersweet nostalgia, for a time I can't let go It's creeping up on me, it's got a grip on me Just how much I wish I could take a ride to 2013. We had nothing but time and Guitar Hero 3. Guitar Hero. 3. You feel the static on that old TV head. It's so loud it pissed off the neighbors But oh well, teens will be teens Man, I feel so fucking old What can I do but weep As I rip through the pages In my book our memories These days gone by You know I will always cherish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 aspirations, but somehow life got in the way, that ship has sailed now, and I can't forgive myself for the little voice that kept on saying, just forget it, you'll never make it, no you're wrong, I'll carry on, these days gone by, you know I will always cherish, dear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 Dankjewel. En dat was hem. Guitar Hero 3. In de de laatste uh, van dit blokje van twee. En het was ook het laatste blokje van twee. En uh, we gaan uh, een stuk uh, muziek uh, draaien. Want dan uh, is het ook weer speelkwartier voor uh, Marcus en uh, voor Leon. Want die uh, hebben we dan ook nog weer uh, het een en ander te doen. ga ik me trouwens wel een klein beetje mee bemoeien, zit ik net uh, te bedenken. Want ik heb ook iets uh, waarvan ik denk. Uh, nou, ik kan dat uh, wel met een mooi twee, uh, twee luiken. Met een 1 uh, 2tje met uh, Seb dat wel uh, doen. Maar eerst een band die op 1 november de album release show gaat doen in het patronaat. En dat is deze band. En het heeft een hoog knakbosch city limits gehalte. Harlem Lake en Juke Jack in the Box. All the guys are on the table, but your jack is still up your sleeve. I'll lose and destroy. She asked him more numbers, but he won't say, so she did. When Dit met Two Legal en daarvoor hoorde je Harlem Lake. Uh, morgen gaan ze het album uh, The Meryl Mask uh, presenteren in Patronaat. En wat nog meer uh, aan uh, zit te komen. Op 11 november wordt er een memorial gehouden van Ramon van Geitenbeek. Want we weten inmiddels hoe het uh, is afgelopen met deze man. Deze frontman van Hoefs. Uh, er wordt een, uh, een avond uh, in de melkweg georganiseerd. Ter ere van uh, datgene wat hij gedaan heeft. En we doen het natuurlijk ook zo niet zomaar, want uh, ze hebben natuurlijk afgelopen maand deze single uitgebracht. En dat nummer dat heet Too Close! Single van Hoefs Too Close. En het gaat over van de liefde. Uh, en dat je dan op een gegeven moment te jong bent... om het eigenlijk min of meer een beetje te begrijpen. Uh, een zeer zware single. En uh, ja, dat had misschien ook een beetje te maken... met de laatste maanden met uh, Ramon van Geitenbeek. Want hij had uh, last van heel veel mentale uh, problemen. En uiteindelijk is dat geresulteerd in... Uh, het einde van zijn leven. En ja, hij is niet oud geworden, 43. Maar op 11 november in de Melkweg is er nog een, ja, min of meer een uh, ter nagedachtenis. Om eigenlijk ook het leven te vieren. Want uh, ondanks dat uh, was Ramon, want hij werd ook Ramonster genoemd. Omdat het een podiumbeest uh, was. En dat hebben uh, ja, dat, uh, dat, uh, dat, uh, we wel duidelijk uh, kunnen merken bij de optredens van Hoefs. Want ze hebben bijvoorbeeld onder andere ook gestaan bij Eurozonic Noordenslag. Showcases hebben ze gedaan. En vorig jaar nog hebben ze nog deel uitgemaakt van de popronde in 2023. Dus ja, het is, uh, zo snel kan het uh, gaan. En ik uh, weet niet of ze nou ook echt daadwerkelijk uh, doorgaan uh, met de band. Ik, uh, ik heb zoiets van, nou, uh, Ramon was al wel eentje die behoorlijk de stempel op uh, het uh, werk van... Uh, hoefs, wist te drukken. Too close, hoorden we. Uh, we gaan weer uh, even uh, ja min of meer de afsluitende uh, uh, babbel doen met Sepp Adams. Uh, want ja, uh, het, het verhaal 035 Popprijs is natuurlijk... Uh, nou ja, ik zal niet zeggen helemaal ten einde. Want ik heb me laten vertellen dat... En dat heeft Eline net ook uh, gezegd in de uitzending. Je krijgt uh, heel veel support een jaar lang, geloof ik, toch? Zeker, ja. ja. ja we, mogen nog steeds, uh, we hebben nog een paar repetities te goed. Mm -hmm. uh, daar zaten er uh, heel wat uh, ja, bij, bij yeah. de winst. Uh, dus we mogen daar nog in de kelder uh, repeteren. Yeah. En uh, ja ze hebben ons uh, uh, nou ja, op weg geholpen met Stadsfestival Hilversum. Mm -hmm. uh, met Patat Met, die we uh, ja, twee weken terug hebben gespeeld. Mm -hmm. uh, dus ja, ze supporten ons nog, uh, nog heel goed. ja. ja. Um, want er zit ook nog iets anders uh, aan vast. Hè? Een uh, geldprijs uh, in, in de opzicht. Maar dat is natuurlijk wel te gebruiken voor datgene uh, waarmee ja. je mee bezig bent. Hè? Nou ja, dat geld dat is wel op. Ja, ja. ja Dat, dat bedoel gaat ik heel dus, snel, ja. Ja, ja dus uh, twee keer met je ogen knipperen en uh, weg is het eigenlijk. Nee, maar dat was, dat was heel fijn hoor. Ja. En, uh, ja, het is een ondersteuning eigenlijk. Hè? Dat is zeker, die, die geldelijke ja. middelen. Want, uh, want zo makkelijk is het natuurlijk niet. Want dat zeg je uh, over je videoclip die je uh, hebt. Uh, dat is eerste, eerste nummer er even bij pakken. Ja. Uh, Nightmares en Flare Guns. Ja, klopt. Ja. Hm. Nee, en, um, ja, weet je, het produceren van muziek en het laten mixen en masteren en uh, uh, ja, alles erop en eraan, dat, dat kost best wel wat. Mm -hmm. uh, maar ja, uh, als ik dan een nummer geschreven heb en dan, dan begint het toch te kriebelen van ja, dit moet ik, uh, moet ik laten horen aan de mensen. Ja. Uh, dus ja, dan heb je dat ervoor over. En dan is zo'n geldprijs die, die helpt, daar, uh, helpt daar wel mee. Ja, um, de band. Die je, die je hebt. Zijn dat uh, vrienden van je? Die uh, jou uh, in ieder geval welwillend uh, zijn met, uh, met alles wat je doet? Um, ja, maar ik zorg wel dat zij uh, betaald krijgen voordat ik betaald krijg. Ah. Dus uh, als we een gaasje hebben die wat minder hoog ligt... dan krijgen zij eerst. En als er wat overblijft, dan is het voor mij leuk. Ja. Maar uh, nee, ik, ik uh, sta er wel voor om uh, ja, gewoon iedereen die er... Kijk, het is mijn muziek. Dus ik ja. wil het spelen. Ja. Uh, maar ja, die jongens die moeten ook op een gegeven moment... een brood van kunnen verdienen. Ja. En uh, dat is voor mij ook belangrijk om... Uh, uh, ja. Ja, uh, het, om, het, dra ja, ja. Het, het draait wel om jou. Maar uh, je, je ziet eigenlijk het uh, grotere... de bigger picture, om ja. het even netjes uh, te zeggen. Die zie jij in ieder ja. geval. En voor de rest, het, het zijn gewoon hele goede vrienden van me. Ja. Uh, Robin ken ik al. Dat is de bassist. Die ken ik al sinds de Rockacademie. Dus dat is al uh, ja, heel wat jaartjes. Ja. Uh, Misha, de drummer... Um, die ken ik pas een jaar. Ja. Uh, want uh, toen ik me inschreef voor de 035 Popprijs, toen had ik nog geen band. Ja. Uh, ik was heel lang al op zoek naar, naar een band. En ik dacht: van uh, ja, weet je, ik, ik kon gewoon geen drummer vinden. Het lukte me gewoon niet om de geschikte persoon te vinden. Mm -hmm. Ik had wel wat mensen die zeiden: van ja, weet je, als je een keer wat live wil doen, wil ik best voor je spelen. Uh, maar nooit echt dat het echt klikte, zeg maar. Mm -hmm. uh, ook muzikaal, maar ook uh, ja, gewoon qua. Uh, ja Hoe het werkt, zeg maar. Mm. En toen uh, zag ik die uh, oproep voor de 035 Popprijs. Ik dacht, weet je, fuck it, ik schrijf me gewoon in. Mm. Uh, en dan, uh, dan moet ik wel. En toen had ik ineens binnen een week. Dat het uh, zeker, ja. Precies. Ja, ja. Ja. En toen had ik ik, ik, ik zei ook bij de inschrijving op het formulier, hoeveel muzikanten staan er op het podium? Ik zeg drie: bassist, drummer en ik. Ja. En de drummer had ik toen nog niet. Maar uh, ik, ik had op zondag uh, geklikt en toen dacht ik, ja, shit, nu moet ik wel. En binnen een week had ik hem gevonden. Ja. En uh, ja, dat, uh, dat loopt goeie, goed. Goeie klik. Ja. Okay. ja. Uh, kunnen we nog meer gaan verwachten in de toekomst? Uh, nou, we zijn bezig uh, met ons volgende album. Mm -hmm. uh, dus die hopen we in het voorjaar wel uh, ja, uit te gaan brengen. Uit te gaan brengen. Nou. Uh, goed hier gesproken te hebben. Dat sowieso. Jij ook. En uh, ja. dank voor de komst. Yes, dankjewel. Dat uh, was hem, Seb Adams. Uh, we gaan uh, nog even verder. Uh, Inge Lambo, oh, uh, die kennen we hier. I've van een eerder. dit jaar. No time to sleep on all your goals Show all your guts, wipe off the dust Stick out your tongue Watch me run, I'll show you En tot zover deze nieuwe single van Company uh, 23, de band rondom Conrad Schilder en dan doet de naam vermoeden die komen uit Holland dat klopt uh, de bedoeling was dat deze single morgen zou uitkomen maar ik uh, krijg het bericht dat dat nog wel even op zich uh, laat wachten dus voor de geschreven versie op de website bij 3 voor 12 Noord-Holland zal dat nog eventjes duren. Maar uh, niet gedreurd, we mochten hem wel laten horen alvast. Dus dat uh, is uh, bij deze gedaan. Daarvoor hoorden we in Lambo, ja. En soms ken je de intro's uh, van bepaalde nummers niet. En dan beginnen ze gelijk al meteen tekst te geven. Ja, en dan uh, kun jij als uh, radiopresentator wel proberen de, de, de boel gaan volkletsen. Maar als er geen secondes zijn om het vol te kletsen, dan uh, houdt ook alles op. Like a Phoenix... En dat nummer dat is de anthem voor de Pride uh, geweest van dit jaar. Uh, want uh, ze heeft ook hier in Pride op Pride at the Beach heeft ze een optreden gedaan met haar band. En daar uh, ja, is zij uh, toch wel enigszins mee uh, bekend geworden. Nou, bekend. Dat was al. Maar uh, dat, uh, dat nummer Like a Phoenix uh, is daar speciaal voor gemaakt. Uh, afgelopen uh, zondag was ik dus getuige bij Pop Ronde Horen... Daar was ook een band, ook uit Volendam... Lorem Ipsum genaamd. En die gingen optreden in... Ja, een muziekschool. En bij de soundcheck was het eigenlijk min of meer het verhaal van... Nou, zouden we nog mensen trekken? Ja, uh, en dat was nog net niet uitgesproken. En vervolgens was het net alsof er gewoon een blik stroop overgetrokken wordt. En de mensen waren als vlieger erbij. En toen hebben ze toch even goed nog wel de nodige publieke belangstelling gehad. Dit is Spooky Song. En ik geloof dat ze hem ook afgelopen zondag hebben gespeeld. zo geschiedenis dus dat ze gewoon van alles en nog wat deden daar in die muziekschool van, van het moment dat ze dus de soundcheck deden. Ja, er waren toen op dat moment maar twee mensen. Eén goede vriendin van Michel Tuip en ik zei de gek. En degene die het geluid deed. Dus ja, wij zaten ook ons echt met z'n en zeven af te vragen waarop de geluidsman op een gegeven moment zei... nou, wacht maar even. Op het moment dat, dat, dat het begint, dan staan ze er ook echt. En dat klopte dus, want uh, het was meteen het hok vol. En zelfs de fotograaf van dienst voor de popronde, de heer Jeroen Otto... die had er wel heel erg veel moeite mee om zich nog ergens een beetje in een pad te banen... om uh, de juiste foto's nog uh, te weten te schieten. Maar dat is hem uiteindelijk gelukt. Er zijn er uh, een aantal van gemaakt. Uh, en dat uh, was een beetje uh, de, de, het optreden van Lorem Ipsum... tijdens de popronde al daar. Uh, het moment is uh, zo'n beetje aangebroken... om deze 3 voor 12 Noord-Holland-Vloedgolf van oktober af te sluiten... Dat uh, is een handwoord uh, inbreng, namelijk Ruud Houweling En het nummer waar we mee afsluiten heet The Bigger Picture. Tot volgende week. Wrong with the world you know it can never be fixed And It takes about a lifetime to adjust to it It's such a lonely feeling Try It's such a lonely feeling, but you're not the only one. By the time you've got life figured out, I'll be standing now. Some poetry in everything, and lost your feet somehow. the old